Goed nieuws. Heeft u mijn zoon teruggevonden? Nee, mevrouw, maar we oh, hebben wel een nou? nieuw spoor. En wat is dat spoor, kapitein? We hebben de grijze Volkswagen Polo teruggevonden. Fantastisch. Fantastisch. Hoe oh, fantastisch. U heeft een auto teruggevonden. Proficiat, Dat meneer. is zeer belangrijk, mevrouw. Mijn gelukwensen, kapitein. Oh, dat is Dank niet u. te geloven. Maar heb u dan tenminste al kunnen ontdekken wat er in dat flesje zit? Flesje? Dat flesje dat u gevonden hebt bij de telefooncel. Heeft het labo al kunnen ontdekken wat erin zat? Ja, ja, dat weten we ondertussen een ogenblikje... Mm -hmm. oh, dus kijk, het is geen gemakkelijke ja, naam. Mag ik eens kijken? Merde. Dat moet van u weten. Kent u het product, mevrouw? Als u mij... weet wat het is, moet u het zeggen. Het kan heel belangrijk zijn. Nee, nee het komt mij bekend voor. Maar voor sommige tijd te gaan zeggen, moet u er... zei kunnen... dat van in? Het moet weten. Wat moet van in weten? Van in? Ja. Zeg ik van in. Mm -hmm. nee. nee, hoe komt u daar nu bij? U weet echt niet waarvoor het product in dit flesje gebruikt wordt. Uh, is het een um, geneesmiddel? Nee, nee, en toch niet op het eerste zegt. En als u mij nu wilt excuseren... ...ik moet, moet weg. Ja. Neemt u me niet kwalijk, meneer de procureur... ...maar uh -huh. ik vind dat mevrouw Vrooman zich soms vreemd gedraagt. Inderdaad. Alle wat stomme we er het eigenlijk nu te doen... Niet, zee? De wachthebtraa. Hoe zie je hier nou niks doen? Ja. En waarom staan we hier, de wachthebtraa? Laat me daar een keer uit. Wat zie je nu echt zo dom of zie je met mijn voeten ontzettend? Ze oh, doen precies of dat die has nog weer een keer om nog een keer iemand te pakken. Ze zagen dat crimineel ons zou weer de plaatsen van de misdrijf. Ja, ah ja. En derbi. zijn toch weer, hè best? Ah ja? Kan ik toch dat briefje vonden van die schilderijen? Ja, ja. En daarin stond er dat het laatste briefje was en dat het, het laatste contact maar was. Maar toch ik een zon, nisa. Zo. Allee. Kun je nog een schoen dienst zijn? Het is na zomer, het is avond, het is rustig. Ja. ik weet het je nu nog meer. Leggen. Weet je wat, hè? Mijn vrouw ging uit zijn pot, maar, Met rijbekjes. Uit zijn pot? Ja. Merk ik zot van uit zijn pot, met rijbekjes. Uh. En Tom? <laughs> wat was het ook? Hier. heb straten. Voor half van de maar een pintje drinken. Maar erin. maar. Het is vullen mooie. Ja. Ik kijk toch ik kijk het knot sterk mm. Duizend sterkens. weet je nog wat er met een stond? Nink. Allee, Nink. Maar weet je wat ik wel zie? Daar zeg. De klient bij deze komst, Versauvel. Goedenavond. nabij. Goeie Dorstige is een werk van barmhartigheid, zeggen ze. hè? Koffie. Oh, merci, Guido. Ja, ik wil liever een pintje had. Ah, koffie bij volle maan. Wat wil je nog meer? Dat gentil. Maar gingen we ook hun over de volle maan? Carina is hier al heel te bezig aan het zoeken. Bruno, dat is geen romanticus, Guido. moet dat verstaan. Bruno je wil alleen maar uit zijn Maar rammetjes en een frisse penta. En wel en Tom? Oké, nu geen luxe potiet. Doe wel De s'avonds. Wat lief? Ja, op, op een interessant spoor. Dat Wat lief? Ja, maar ik versta je slecht. Hè. Morgen naar wingen met de substituut. Op bezoek bij een pastoor? Ja, te... Op bezoek bij een pastoor? <laughs> Goed. A, apropos, Claire Vrooman wil je zeer dringend spreken en ze kan je niet bereiken, zegt ze. Waarover? Over. Uh...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 En als je honger hebt, kan ik een omeletje bakken. Oh. Ja, ik ben een specialist in het bakken van omeletten. Nee, ik ben allergisch voor je heren. Oké okay, dan, als je technici zitten. Een andere keer misschien. Ja. <laughs> zal u dat maar. Zal ik Oei, hey, wat is er? Mijn enkel. nee! wat hebben we nu gedaan? Oh, zeg maar, die kan stuit zijn. Hè. Pas ja. op, uh, wacht, ik zal u binnen helpen. Steun maar op mij. Even je even Ja, hier. Ik zal hier de deur open doen. Ja, oké. Okay. Zeg oh. oh. oh. nee, voorzichtig, niet te laten niet. Druk. Nee, nee, nee. een ja. ah. dat jij nog niet weg bent. Ja. Anders was ik nooit binnengeraakt. Ja, laat maar los. ga je wel even liggen? Ik zal eens kijken, hè. ga je even schoenen uittrekken? Ja, voorzichtig. Ah, je bent... Oh, sorry, pardon. Oh dat doet goed.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 Ja, meer wou ze er niet over kwijt, Peter. Ze wil dit alleen maar met jou bespreken. Punt 2. De oude vrooman heeft een bericht gekregen uit Marschledam. Na het schijnt heeft een onbekende priester een compromitterende brief bezorgd aan zuster Marie-Alice Vrooman.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 Een oude man in het gezelschap van een nog jonge, lange man in priesterkleren. Een jonge man. Oh, ja, groot oh, van gestalte. Ja. Maar kijk nu, een mirakel. Die oudruppel. Wat vind je dat een mirakel? Die jonge nee, man. Nee, dat je hier rondstapt op je winkel en je er straks nog zo'n pijn. Och, het is niet waar. Pieter van in. Jij hebt hier dus comedie zitten spelen alleen om mij binnen te krijgen? Ik nee, komedie, ik zou niet durven. Oh, ik de kan de je betuigen de dat aan Pieter Stop een over. groot acteur verloren oh, man, je is. Oh, mijn zadel. Kom ernstig nu.